Lotte Lewin met het NOS Journaal. VVD, CDA, D66-regeerakkoord maandag voor aan hun fracties. ochtends wordt er nog één keer vergaderd om de puntjes op de i te zetten. Maar volgens Rutte ligt er al een mooi akkoord. Daarnaast het woord dus aan de fracties. Als die geen bezwaren hebben waardoor er weer opnieuw onderhandeld moet worden... kan het regeerakkoord dinsdag gepresenteerd worden. De grootste bank van Catalonië, de Caixa Bank, verhuist het hoofdkantoor van Barcelona naar Valencia. De bank doet dat vanwege de huidige politieke en sociale situatie in Catalonië, staat in een verklaring. Eerder vandaag maakte de regering bekend de regels te versoepelen, zodat Spaanse bedrijven makkelijker kunnen vertrekken uit Catalonië. Die maatregel lijkt bedoeld om het uitroepen van de onafhankelijkheid van Catalonië te ontmoedigen. In Moskou zijn meer dan 130 valse bommeldingen gedaan. Ongeveer 100.000 mensen zijn daarop geëvacueerd. De anonieme meldingen gingen onder meer over vliegvelden, ziekenhuizen en scholen. Maar er zijn nergens explosieven aangetroffen. Rusland wordt sinds begin september overspoeld met valse bommeldingen. Maar niet eerder waren er zoveel meldingen en evacuees op één dag. Volgens Rusland zijn het Russen die in het buitenland wonen die de eerste meldingen deden en hebben anderen dit nageaapt. Lopers van de marathon van Eindhoven krijgen zondag geen medaille als ze over de finish zijn. De organisatie had de medailles in het buitenland besteld en de container waar ze in zitten staat nog in de haven van Rotterdam. De douane heeft de inhoud als verdacht bestempeld. Dat betekent dat de container apart is gezet en een extra controle krijgt. De organisatie heeft er alles aan gedaan om de medailles alsnog op tijd te krijgen, maar moeten lopers van de marathon teleurstellen. Het weer, het aantal buien neemt af in de loop van de avond. Maar morgen neemt de bewolking weer toe en gaat het in het hele land regenen. Het wordt tussen de 12 en de 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zandvoort en zomerhit.